op de werktafel van haar man, die hier iets naast bij het afwerken van zijn ochtendcorrespondentie. We zijn in Londen, in de woonwerkkamer van een huis in een middenstandswijk, op een najaarsochtend in 1895. Zoals u als een boer ziet, is Morel dominee, van de Afrikaanse kerk, maar niet zomaar een gewone dominee. Een nadere blik op zijn boekenkast leert ons dat we hier te maken hebben met een man die naast zijn godsdienstige overtuiging een levendige belangstelling heeft voor de nieuwe sociale theorieën die in zijn tijd aan de orde zijn. Hij is christen-socialist, een voor de jaren modern en vooruitstrevend man die er in zijn werk naar streeft een brug te slaan tussen de gevestigde waarden van het christendom en de nieuwe denkbeelden van het socialisme... ...dat een groeiende invloed op het maatschappelijk denken begint te krijgen. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar, laten we hem niet er zelf aan mm -hmm. Nog een lezing? Ja. De Vrijheidsbond van Hoxton? Vaak ik zondagmorgen voor ze wel komen spreken. Wat zijn dat voor mensen? Communistische anarchisten, geloof ik. Ah, net iets voor anarchisten. Niet te weten dat je een dominee niet voor de zondagmorgen kunt uitnodigen. Zeg maar dat ze naar de kerk kunnen komen als ze willen horen spreken. En zeg maar dat ik alleen de maandagen en de donderdagen nog schrijf. Hebt u de agenda ergens? Ja. Hoe is het van de maandag? Uh, dan hebt u lezing voor de linksradicale. Oh, en donderdag dan? Landbouwgeinitieerde bond. En zeggen? Maandag met Schilde, donderdag de Onafhankelijke Arbeiderspartij, maandag de so Sociaal-Democratische Bond, donderdag ja. kapitalisatie. Dus laat ik maar liever meteen schrijven dat u niet kunt. Stok met een stelletje ingewilde straatventers. En betalen ja. doen ze ook door nauwe nood. Maar het is naast de familie van mij. Naast de familie? We hebben dezelfde vader in de hemel. Oh, bedoelt u dat? U oh, gelooft mij blijkbaar niet. Oh, oh, dat is toch ook de moeilijkheid, hè? Iedereen praat erover, maar niemand die erin gelooft. Geen mens, hè? Hm. Nou, je Prostie, kijkt u mij alsof u niet ergens een datum kunt vinden voor die straatventers. Hoe staat het met de 25e? U stond eer gisteren toch nog open? Besproken, tegen thuis Nou, oh, wat vervelend. En de 28 ste Nee, dan hebt u daar uitnodiging voor dat u nee met de aannemers. Nou, zegt u dat maar af. Ah, ga ik in plaats daarvan naar die vrijheidsbonders. <laughs> Zo, beste Lexi, ben je weer eens te laat. Ja, spijt me. Ik oh, wou dat ik was beter met bed uit kon komen. <lacht> waak en wit beste jongen, waak en wit. Ja, natuurlijk, waak en bidden, maar hoe kan ik waken en bidden terwijl ik slaap? Niet waar, juffrouw Prossy. Juffrouw Garnet, alsjeblieft. Oh, je neemt ze niet kwalijk, juffrouw Garnet. U krijgt vandaag een drukke dag, we moeten al het werk alleen doen. B waarom? Dat doet hem niet doen. Maar het zal u goed doen als dus een dagje echt voor uw brood te werken, net als ik. We hadden een half uur geleden op huisverzoek moeten zijn. Mensen dat werken? Jazeker. Ik ga vandaag eens luieren. U, u zou niet eens weten hoe dat moest. Oh, nee? Nou reken maar dat ik alvast de hele ochtend voor mezelf gereserveerd. Mijn vrouw komt thuis. Ik verwacht haar om kwart voor twaalf. Nu al met de kinderen. Ik dacht dat ze tot het einde van de maand zouden wegblijven. Blijf zo. Ze komt alleen een paar dagjes over om wat flanelle ondergoed voor Jimmy te halen. ...en meteen is te zien hoe wij het hier zonder haar stellen. Maar als het nou toch eens roodvonk was van de kinderen, is het dan wel verstandig? Roodvonk? Nee, ben je mal, het was de mazelen. <laughs> ik heb het zelf hier in huis gebracht van de godsdienstles op school. Zorg dat je de mazelen krijgt bij de selectie. Het is een buitenkantje voor je, want dan word je door haar verpleegd. Oh, ik heb altijd een beetje moeite om u te volgen als u het over uw vrouw heeft. Daarvoor moet je ook eerst getrouwd zijn, mijn beste jongen. Trouw met de ware vrouw en je zult beseffen... Dat dat een voorproefjes van het koninkrijk der hemelen. Dat wij er op aarde trachten voor te bereiden. Je leert er trouwens in één moeite door het luieren mee af. <lacht> Want dan ga je beseffen dat je de hemel elk uur van geluk moet terugbetalen. Door hard en onzelfzuchtig te werken voor het geluk van je medemens. We hebben net zo min recht op het verbruik van geluk... zonder nieuw geluk daarvoor in de plaats te stellen... als op het verbruik van kapitaal zonder nieuwe welstand te produceren. Trouw een vrouw als mijn kandidaat. En je blijft je leven lang achter met de terugbetaling. Oh, wacht u nog even, ik ben nog iets vergeten. Uw schoonvader komt hier straks op bezoek. Meneer Burgess? Ja, ik kwam juist tegen in het park. Hij vroeg of ik u wou zeggen dat hij straks komt. Maar die heeft in drie jaar geen voet over de drempel gezet. Weet je het zeker, maak je geen grapje? Nee, het is echt waar. Oh? Nou, enfin. Voor Goed tijd dat hij eerst naar Candy daar komt kijken voordat hij er helemaal vergeten is, hè? Wat een fantastische man. Wat een door en door nobel en onzelfzuchtig karakter. Dus Mijn vraag moet een man van zijn vrouw kunnen houden zonder zich belachelijk te maken. Maar juffrouw Chelsea. Dus kent die daarvoor en kent die daarna. worden gewoon de lus van een vrouw voortdurend zo overdreven door ophevelen. En dat alleen maar omdat ze wel aardig haar en een goed figuur heeft. Nou, ik vind haar anders heel mooi. Heeft ze geen prachtige ogen? Haar ogen zijn niet mooier op beter dan de mijne. Maar ik word alleen maar saai en niet de moeite waard gevonden. De hemel verhoede dat ik ooit zo over een van mijn medemensen zou denken. Oh, dank u. Dat is een hele troost. Ik wist niet dat u iets op mevrouw Morel tegen had. Ik heb niets op me tegen. Oh, u dacht natuurlijk dat ik tamoers was, hè? Ach, ach meneer Mail, wat weet u, het hart van een vrouw toch tot in zijn diepste diepte te peilen. En wat heerlijk om een man te zijn. Met zo'n alles doorgrondend verstand. En daarmee te bedenken dat wij alleen maar niet aan jullie verliefde zelfbedrog meedoen. Omdat wij allemaal jaloers op elkaar zijn. Als jullie vrouwen onze deugden net zo goed kenden als onze zwakheden, dan zou er geen vrouwenvraagstuk bestaan. Die hebt u niet van uzelf. Die is van dominee. U bent niet briljant genoeg om dat te bedenken. Dat is waar. En daar schaam ik me helemaal niet voor. Ik ben hem trouwens op geestelijk gebied nog wel meer verschuld. Misschien doet u er beter aan poort uw eigen gedachten te bergen te brengen in plaats van hem na te apen. Ik probeer zijn voorbeeld te volgen, ik apen niet na. Oh nee. En waarom stapt u dan met zo'n burige blik in uw ogen en uw kinderen de wind over straat? U die is morgens voor half tien niet uit de bed kan komen. Waarom zegt u in de kerk wij terwijl u in het gewone leven gewoon wereld zegt? Nou, dan moest u maar eens aan het werk gaan. We hebben al genoeg tijd, nog nooit vanmorgen. Hier heb een lijstje met uw afspraken van vandaag. Dank u. Ze zei dat meneer Morel hier binnen was. Ja, ik zal hem even voor u halen. U bent toch niet dezelfde juffrouw die hier vroeger de briefjes tikte, wel? Nee. Nee, die was jonger. Zo, eerwaarde, ga je, je klantjes weer eens af? Ja, ik moet nodig weg. Laat ik toch al even ophouden, jonge man. Ik kom hier voor een privébespreking tussen mij en mijn schoonzoon. Oh, het was totaal niet mijn bedoeling me daar weer op te dringen, meneer Beurtjes. Goedemorgen. Ook goedemorgen, hoor. Zo Lexie, ga je aan werk. Ja, moeten we vandoor. De plicht roept. Heb je geen das? Eh, uh, nee. Oh, nou neem mijn das dan maar. Hier, staat buiten een gure wind. Is oh, heel vriendelijk van u. Fix aan je werk. Door altijd je hulpredikant aan het verderven, James. Goedemorgen. Als ik mensen in de dienst heb, hou ze liever kort en op dan laat plaats. Ik houd mijn hoofdpredikant op hun plaats. De plaats die ze toekomt als mijn helpers en vrienden. Wilt u nu gaan zitten? Nog altijd dezelfde van vroeger Zien die James. Toen u hier een jaar of drie geleden voor het laatst was, zei u het niet duidelijker. Toen zei u nog altijd dezelfde gek van vroeger. Nou, misschien heb ik dat wel gezegd. Maar dan niet met de bedoeling om je te verleden. Hoe dan ook, ik ben niet hier naartoe gekomen om alle koeien te sloten halen. Wat geweest is, is geweest. Mm -hmm. James... Drie jaar geleden heb je mij een heel vuil kunstje bevrinkt om in mijn wielen te rijden met een aanbesteding. En toen ik daarover in mijn natuurlijke verontwaardiging jou kwam aanspreken, heb je ook nog mijn dochter tegen me opgezet. Gedane zaken nemen geen keer, maar toch ben ik vandaag naar je huis gekomen om eens een goed Christen weer de hand te reiken. James, ik vergeet je van ganse harte. Wat een vervloekte onbeschaamdheid. James, jongen, is dat nou taal voor een dominee? Inderdaad, ik heb me verkeerd uitgedrukt. Ik had moeten zeggen, verdoemde onbeschaamdheid. Want dat woord zou Paulus uzelf in het hoofd geslingerd hebben. Dacht u soms dat ik die, die schandalige inschrijving voor kleren voor het werkhuis vergeten was? Ik deed in het belang van de gemeenteleden, James. Het was de laagste inschrijving. Al wou je dat soms ontkennen? Ja, omdat u uw mensen hongerlonen betaalde. Dus heb ik de regent op hun medeverantwoordelijkheid gewezen en de leden van de gemeente ook. Ik heb ze allemaal kunnen overtuigen. Behalve u. haalt u nu de treurige moed vandaan om nu nog met praatjes over vergiffenis aan te komen. Bedaar toch, jongen kalmpies aan. Ik heb toch immers toegegeven dat ik er verkeerd aan gedaan heb. Zo, daar heb ik anders niets van gemerkt. Dan zeg ik het je bij deze. Heeft u de lonen verhoogd? Ja. Wat? Ik ben een modelpatrook geworden. Vrouwen moet ik niet meer. Ik heb ze allemaal de laan uitgestuurd. Dat werk wordt nou gedaan door machines. Geen werkman die minder dan een halve shilling per uur verdient. En de vaklui worden betaald naar tarief van de vakvereniging. Nou jij. Hoe is het mogelijk? <lacht> Wel, ik, ik moet toegeven, er is meer vreugde in de hemel over het bekeren van één zondaar dan. Het spijt me. Het spijt me van ganse hart dat ik zo slecht over u heb kunnen denken. Nou... Haha, <laughs> en maakt het u niet veel gelukkiger gezoeit. Nou bekend het maar, u ziet het tenminste veel gelukkiger uit. Nou, als jij dat dan ziet, dan zal het wel zo wezen. In elk geval krijg ik mijn inschrijvingen bij de provinciale instanties nou tenminste aangenomen. Ze wilden niks meer met te maken hebben, gelang geen hogere lonen betaalde, stelletje eigenwijze dreutelaars. Dus daarom heeft u de lonen verhoogd? Ja, waarom anders? Dat hij alleen maar tot zuipen en nog hoger op wilde. Je hebt geen idee van de ellende die je aanricht met het werk vol geld in de zakken te stoppen. Als het toch niet weten te besteden. Waarover wilde u mij spreken? Ik neem aan dat het niet alleen familieliefde is die u hier naartoe voert. Zo waard je voel je staat, James. Enkel en alleen uit liefde tot een familie. Ik kan u onmogelijk geloven. Dat moet je geen tweede keer tegen me zeggen, James. Ik zal het net zo vaak herhalen als nodig is om u ervan te overtuigen dat het zo is. Ik geloof u niet. Goed. Als je dan met alle geweld onaangenaamheden wil, dan ken ik maar beter gaan. <tus> Ik wist niet dat je zo weinig vergevingsgezindheid in je had, James. Hoe kom je nou zo veranderd, jongen? Op mijn woord van eer. Ik kom hier enkel en alleen uit vriendschap onder wie op kwaaie voet met de man van mijn dochter wil staan. Vooruit, ja. James, wees zo goed christen en geef me je hand. Nou moet u eens heel goed naar me luisteren. Wilt u hier weer net zo welkom zijn als voor die kwestie met de inschrijving? Dat wil ik, jongen, zo als ik leef. Waarom gedraagt u zich dan niet net zoals vroeger? Dat bedoel je? U noemde mij toen een jonge gek, ik u een oude schurk. Nee, nee, nee, nee, James, daarmee doe je eigenlijk te Dat kan je nooit echt gemeend hebben. Ja, dat meen ik wel. Maar dat nam niet weg dat wij heel goed met elkaar overweg konden. God heeft u blijkbaar zo gemaakt dat u mij een jonge gek vindt en dat ik u een oude schurk vind. Ja? Nou, zolang u hier dus zonder moliepraatjes over huis wilt komen. Als een zichzelf respecterende oude schurk, die de schurkachtigheid als zijn levensopvatting beleidt en er nog trots op is ook, zolang bent u hier welkom. Maar kom er nou niet aan met schijnheilige praatjes, dat u een bekeerd christen en een modelpatroon bent geworden, terwijl u alleen maar uw jasje naar de wind hangt terwijl willen van een of andere aanbesteding. Ik stel u dus voor de keuze. Ga weg of ga zitten. En vertel mij de schurkachtige reden waarom u het hier met mij wilt bijleggen. Mooi zo. En vertel me allemaal. Om. Je bent toch een rare snijboom, James. Maar even goed mag het niet, jongen. Goed, als je met alle geweld opa kaart wilt spelen, mm. dan wil ik best bekennen dat je vroeger een pietje gek hebt gevonden. Maar dat tijdje je bent er veranderd en meer dan ik ooit had kunnen bekijken. Vijf jaar geleden had geen zinnig mensen in zijn hoofd gehaald zich van jouw ideeën in te laten. Maar als ik vandaag de dag om duizend pompels bedden... dat jij bisschop van Londen zou worden, dan zou ik het eerlijk gezegd niet anders. Jij en je vrienden in de politiek beginnen we aardig in te komen, James. En let op mijn woorden. Vandaag of morgen draaien ze nog een een of ander vet baantje... of was er alleen maar van je af te komen. Nee, je hebt het goed bekeken, James. Je hebt op het goede paard gewet. En op de lange duur leg jij aan de kop. Hier is mijn handbeurtjes. Nou spreek je tenminste eerlijk. Ik denk niet dat ik bischop van Londen word. Maar als dat zo is, dan zal ik iedereen in kennis met je brengen. Alle schurken en zwendelaars die zich aan mij proberen op te dringen. Dat geentje zullen we hebben, James. Z -z zullen we dan maar zeggen dat de ruzie is bijgelegd? Zeg maar ja, James. Uh, Kenny, lieveling, ik had je van het station willen halen. Ik heb helemaal niet meer op de tijd geleden. Ik werd zo in beslag genomen. Oh, het spijt me, lieveling. Het spijt me. Hoe gaat het, Kenny? Uh, James en ik hebben het weer bijgelegd. We zijn tot een fatsoenlijke oplossing gekomen. Waarom niet, James? Houd toch op met uw fatsoenlijke oplossing. u ben ik mijn tijd helemaal vergeten. Mijn lieve, lieve engel. Hoe heb je het kunnen klaarspelen met al die bagage in je stil eentje? Stil maar, stil maar. Ik oh, oh, was niet oh. alleen. Eugene is ons buiten komen opzoeken en die is vanmorgen weer teruggereisd. Ach, Eugene. Ja, hij staat buiten met de koffers te zwoegen. Wil jij er gauw even heen gaan? Want anders betaalt hij het rijtuig en dat wil ik beslist niet. Oh, papa. En? Instaan we thuis? Ach, het is een dode boel sinds hij weg, bent, kind. Ik wou dat je maar weer eens kwam om de meid wat onder handen te nemen. Zeg, wie is die Eugene die je daar bij je hebt? Oh, dat is een van James' ontdekkingen. Hij lag van de zomer op een bank in het park te slapen. Oh. En toen heeft James in huis genomen. Ach, haal ik nu tegenwoordig ook al zwervers in huis? Eugene is helemaal geen zwerver. <laughs> wat is hij dan wel? Een baron zeker? Ja, zoiets. Hij heeft zelfs een oom die graaf is of zoiets. Het is niet waar. Echt. Oh, huh? nou. He, als een beetje van een graaf eenvoudige burger met een je over de vloer komt, dan moet er wel een steekje aan dan los zijn. Denk er aan wat je hem aan me voorstelt, kind, want ik ken nog maar een paar minuten blij. Het wel een kwartiertje de tijd voor ons, beste Kerel. Mag ik je voorstellen? Dit is mijn schoonvader, de heer Burgess. De heer Marsbanks. Meneer... Aangenaam kennis te maken, meneer Marchbanks. Heel aangenaam. Lekker fris beertje, vindt u niet? Ik hoop dat u zich op een schoonzoon geen rare ideeën hebt laten aanpraten. Oh, over socialisme? Ja. Nee. Ah, mooi zo, zo mag ik het hoor. Nou, ik moet er van door, daar helpt geen lieve moeder aan. Uh, moet hij misschien dezelfde kant op als ik, meneer Marchbanks? Welke kant is dat? Ik moet naar het Victoria Park Station. Ik moet de trein van 12:25 uur 25 naar de stad halen. Geen sprake van. Eugene blijft bij ons lunchen. Nee, nee, dat is... niet. waarom is het niet, meneer Maatsbanks? U blijft natuurlijk hier. lunchen. U zal wel geks aan z'n idee. Maar oh, misschien mag u eens inviteren om hem om... de club te komen eten. de om... vrije werkgevers om... in noord om... om... Doet u het? Oh, heel graag, meneer Bertjes. Zijn er dan ook clubs van onvrije werkgevers? Als u nu niet meteen gaat, papa, dan mist u uw trein. Kom nou liever vanmiddag terug, dan kunt u meneer Marchbanks alles over uw gemak op uw clip vertellen. Onvrije oh, werkgever, die is groot. Hé, hey, nee, dat moet ik aan mijn vrienden op de club vertellen. Goedendag, meneer Marchbanks. Ik zie van u dat u van een veel te goede kom af bent om het te kwalijk te nemen dat ik er even op moest Oh, helemaal niet. Dag, Candy. Ik kom vanmiddag nog eventjes langs. Dat zo, Ik kom er wel uit. Nee, ik laat hem wel even uit. Zo, Eugene. En? Wat vind je van mijn vader? Oh, ik ken hem nog niet zo goed. Het lijkt me een hele aardige oom hier. En ga je op zo'n club met hem eten? Goed. Ik wil daar een plezier mee doen. Je bent een lieve jongen, Eugene. Als je hem om hem had gelachen, had het me niets kunnen schelen. Maar nu je zo vriendelijk voor hem bent geweest, vind je des te aardig. Had ik om hem moeten lachen? Ja, ik, ik, ik merkte wel dat er iets grappigs was, maar... ik voel me nooit zo op mijn gemak bij vreemden. en grapjes... begrijp ik meestal niet meteen. Het spijt me. Je bent een groot kind. Waar zat je vanochtend zo melancholiek over te pijnen in het rijtuig? Oh, ik zat te denken hoeveel ik de koetsier moest geven. Ik vind dat soort dingen verschrikkelijk. U weet hoe moeilijk ik het vind om tegenover vreemden mijn houding te bepalen. Maar het is goed afgelopen. Hij was heel dankbaar toen hij van die man twee shilling kreeg. Terwijl ik erover dacht om hem er tien te geven. <lacht> Hoor je dan, James? Uh. Hij wou de koetsier tien shilling geven voor een rietje van drie minuten. Stij voor. Oh, oh, Aantrek je je <lacht> niet aan, maatspengs. Neiging tot overbetalen is een lofwaardige karaktertrek. Aantrekkelijker dan onderbetalen en veel minder algemeen verbreid. Ja, het was lach, hè? He, uw vrouw had gelijk. Natuurlijk heeft ze gelijk. En nu moet ik je even aan James overlaten. Je kent waarschijnlijk te weinig van de praktijk van het leven. om te beseffen in wat voor toestand een vrouw haar huis terugvindt. als zij drie weken is weggeweest. Oh, geef je mij mijn pleeg even aan? Ja? En hou nu even mijn jas over mijn arm. En mijn hoed. Heb hm. je nu de deur even voor me open Dank je. Zo, so, Marchbanks, je blijft toch lunchen? Nee, ik mag niet. Ik bedoel, ik kan niet. Oh, je bedoelt dat je niet wilt. Oh, ik wil heel graag en het is ook heel erg vriendelijk van u, maar... Eh... Nou, wat een onzin. Als je wilt, dan blijf je. Je hebt niets anders te doen. Als je het die tijd liever alleen bent, ga dan wat wandelen in het park. Denk na over je gedichten en kom tegen half twee terug voor een flinke maal. Ik zou het echt heel graag doen, maar het is beter van niet. De kwestie is... uw vrouw zei dat u me wel niet voor de lunch zou vragen. En als u dat wel zou doen, dat u het niet zou menen. Ze zei dat ik het wel zou begrijpen, maar ik begrijp het niet. Oh, ho, oh, oh. ho, ho. Is het daarom? <laughs> zo mijn voorstel voor die wandeling in het park de moeilijkheid niet oplossen? He, zo? <laughs> Kom nou toch, uilskuiken. Nou, nee, het is verkeerd om eens over te praten. Luister eens, Eugene, mijn jongen. In een uh, gelukkig huwelijk als het onze heeft de thuiskomst van een vrouw iets heiligs. Een goede vriend of iemand die je naast zit, is daarbij niet te veel. Een toevallige bezoeker wel. Mijn vrouw dacht dat ik in niet prettig zou vinden dat je bleef. Daar heeft ze ongelijk in. Ik erg op gesteld, mijn jongen. Ik wil graag dat je ziet wat het betekent om zo gelukkig getrouwd te zijn als ik. Denkt u dat u gelukkig getrouwd bent? Beloft u dat echt? Ik weet het zelfs, mijn jongen. La Rochefoucauld heeft ooit eens gezegd dat er wel goede huwelijken bestaan, maar geen verrukkelijken. <laughs> het simpele feit van mijn huwelijk stelt hem aan de kaak als een cynische oude leugenaar. <laughs> nou, kom op, hup, opgemarcheerd naar het park en aan je gedicht. En denk eraan, klokslag half twee, wacht nooit op laat, Thomas. Nee, ik kan niet. Ik moet het u zeggen. Wat moet u nu zeggen? Ik moet iets tussen ons recht zetten. Nu meteen? Ja, voordat voor u deze kamer verlaat. Ik was niet van plan deze kamer te verlaten, wil jij dat te doen. Nou, vooruit. Ga rustig zitten... ...dan wat je op je hart hebt. Hm? Hm. En denk eraan, hou één ding goed in de gaten. Wij zijn vrienden, dus kunnen we kalm en vriendschappelijk praten... ...wat er ook te bespreken valt. Ik denk niet dat ons gesprek kalm en vriendelijk zal kunnen verlopen. Daar kijkt u me niet zo zelfvoldaan aan. U denkt dat u sterker bent dan ik. Maar ik zal die kracht aan het wankelen brengen... ...als u tenminste een hart in uw lichaam hebt. Nou, kom op, vooruit. Voor de dag ermee. Ten eerste. Ten eerste. Heb ik uw vrouw lief? <lacht> Natuurlijk heb je mijn vrouw lief. Dat kan gewoon niet anders. Iedereen houdt van mijn vrouw. En daar heb ik ook niet het minste bezwaar tegen. Ja, vind je deze bekentenis eigenlijk wel de moeite van het bespreken waard? Je bent amper twintig. Zijn ze over de dertig. Lijkt dat niet verdacht heel op kalverliefde? Hè? Hoe durft u dat van haar te zeggen? Denkt u zo over de liefde die ze opwekt? Daarmee beleeft u haar. Ik haar beledig? Eugene, jongen, ik waarschuw je, wees voorzichtig met wat je zegt. Ga niet te ver. Ik ben tot nu toe geduldig geweest, ik hoop dat te blijven. Dwing me niet je als een klein kind te behandelen. Gedraag je als een man. Ach, laten we die frazes toch achterwege laten. Ik walg als ik aan denk wat ze daarvan bij u te verduren heeft gehad. Hoe u haar in blinde zelfzucht hebt opgehoofd aan uw eigen persoonsverheerlijking. U die niet één gevoel of gedachte met haar gemeen hebt. Ze schijnt er zich anders aardig in te schikken. Die maakt je belachelijk, jongen. Volmaakt belachelijk. Neem dat voor je eigen bestel van me aan. Dacht u dat iets waar je je belachelijk mee maakt minder waar of echt is dan iets wat je verstandig aanpakt? Daar wordt het juist veel meer waard. U doet heel kalm en bezadig tegen me omdat u vindt dat ik me belachelijk maak over uw vrouw. Net als die oude heer van daarnet waarschijnlijk hele verstandige dingen over uw socialisme zegt, omdat hij vindt dat u zich daarmee belachelijk maakt. Bewijst dat u ongelijk hebt? Bewijst uw genadige neerbuigendheid tegenover mij dat ik ongelijk heb? Mark Springs, het is bijzonder gemakkelijk om iemands geloof in zichzelf te schokken. Maar als je hem mij nog aanvalt, in zijn diepste overtuiging, overschrijd je bepaalde normen. Ik waarschuw je nogmaals. Wees voorzichtig met wat je zegt. Ga niet te ver. Ik weet wat ik doe en ik doe het met opzet. Eugene, jongen, luister eens. Er zal een tijd komen dat jij even gelukkig zult zijn als ik nu. Je zult trouwen en je zult werken met alle kracht die in je is... om elk van je medemensen even gelukkig te maken als je zelf bent. Je zult bouwen aan het koninkrijk der hemelen op aarde. Misschien zul jij zelfs een groot bouwmeester worden... en een nederig handwerksgezel als mij ver achter je laten. Jij zou moeten sidderen. Bij de gedachte dat de zware taak maar tegelijk ook de hemelse graaf van het dichterschap misschien wel op jouw schouders rust. Ik zit er daar helemaal niet van. Hoogstens als ik het gemist aan bij anderen zie. Help dan mee om die kiem in anderen te doen ontspruiten. Ook in mij. En praat daar niet op. Als jij later even gelukkig zult zijn als ik nu ben, dan zal ik naast je staan en je broeder zijn. Samen zullen wij werken. En met elk van onze daden geluk zaaien voor de mensheid. En in je huiselijk geluk zal ik naast je staan. In het besef dat je vrouw van je houdt. En in jullie huwelijk haar hoogste levensvervulling vindt. We hebben dat soort hulp allemaal nodig. Er is zoveel wat ons wij maakt. Wij worden voortdurend bestormd door aanstormende hordes van twijfel, wankelmoedigheid. En wat jij dan en een bres slaan waardoor ze onze vesting kunnen binnenvallen. Hm? Is dat wat ze hier voortdurend te horen krijgt? Moet een vrouw met een grote ziel en een hang naar waarheid zich vergenoepen met zo'n chaos van, van woorden vol, vol beeldspraken, ...oudbakken en valse retorica? Dacht u werkelijk dat de ziel van een vrouw kon gedijen op uw talent voor mooie woorden? Mouchpengst kost mij bijzonder veel moeite om mezelf weer te bewaren. Voor zover. Mijn talent enige waarde heeft, vertoont het overeenkomst met het jouwe. De gave om woorden te vinden voor een hogere waarheid. De gave om praatjes te verkopen, ja. Ik heb u nooit horen breken, maar ik ben naar uw politieke vergaderingen geweest en ik heb gezien hoe u de menigte tot geest bracht, zoals dat heet. Hoe u ze opzweepte tot ze zich gedroegen als een losgeslagen dronkenmansbende. En hun vrouwen keken toe. Dat hebben de vrouwen door de eeuwen heen gedaan. U kunt dat terugvinden in de Bijbel. Want koning David moet in zijn extatische momenten veel op u geleken hebben. Maar zijn vrouw verachtte hem in haar hart. Mijn huis uit, versta je maar. <tie> laat me. Laten we gaan. Ik wacht gewoon uit de slaap, maak me van kant. Jij klein, laf, jankend onderkruipsel maakt dat je wegkomt voor je jezelf te stuip op het jagen. Ik ben niet bang voor u, maar bang voor mij. Daar heeft het nogal veel van. En toch is het zo. Ik, ik denk dat ik bang voor u ben omdat ik niet tegen lichamelijk geweld kan omdat ik dan alleen maar kan huilen van woede. Omdat ik geen zware koppen van een rijtug kan tillen zoals u. Omdat ik niet als een polderjongen met u mevrouw kan vechten. Maar daarom ben ik nog niet bang. En zeker niet voor uw dominee Frasius. Daarin zal ik uw man tegen man bevechten. Ik zal uw vrouw uit haar slavernij aan die denkbeelden verlossen. U jaart nu huis uit omdat u haar niet durft te laten kiezen. U bent bang dat ik haar nog terugzie. Raak me niet aan, ik vrouw. Wacht even. Ik zal jou niet aanraken, wees mij niet bang. Als mijn vrouw direct terugkomt, zal ze willen weten... ...waarom jij weg bent en een verklaring van mij eisen. Ik wil haar de teleurstelling besparen dat jij je als een schot hebt gedragen. Oh, vertel het maar wat ik gezegd heb. En hoe mannel mannelijk en stoer je met de lijf hebt willen gaan. En bij de deur hebt geweest. En bent uitgescholden voor laffe onderkruipsel. Als u het niet doet, doe ik het. Ik zal het er dus schrijven. Waarom wil jij dat ze twee? weet? Omdat zij me zal begrijpen en zal weten dat ik haar begrijp. Als ze ook maar één woord voor haar verzwijgt, zult u tot het eind van uw dagen weten dat ze aan mij toe behoort. En niet aan u. Goedemorgen. Wacht even. Ik zal het er niet vertellen. U zult wel moeten. Maar het er zijn momenten waarin het geoorlog... Om te liegen, dat weet ik. Maar dat zal u niet verder helpen. Goedemorgen. Hey, maar wat zie je eruit? Waar je zo de straat op? Kijk toch eens even James, is dit niet het toppunt van dichterlijke vrijheid? Kijk die borders en die das en dat haar. Welke rabauw heeft jou zo toegetakeld? Nou, staat even stil. Zo. Nu zie jij er weer mooi genoeg uit om toch maar te blijven lunchen. Ook al heb ik al vanmorgen gezegd dat dat niet ging. We gaan over een aan tafel. Dat moet niet zo mal doen. Ik wil natuurlijk heel graag blijven lunchen. Tenzij uw man er iets op tegen heeft. Mag ik blijven lunchen, James? Als hij belooft dat hij zich netjes gedraagt en me helpt tafel brekken. Natuurlijk mag ik, blijven. Nee. Kom, dan gaan we tafel dekken. Ik ben de gelukkigste man ter wereld. waarmee de veer van de dramatische mechaniek is opgewaaid. De personen hebben zich kunnen kennen, de wederzijdse posities zijn in grote lijn geschetst en het radere werk van spanningen, tegenstellingen, misverstanden en botsingen kan verder aflopen. De lunch is voorbij. Men heeft zich aan zijn dagelijkse bezigheden gewijd. Het is ongeveer vier uur in de middag en we vinden Marchbanks alleen in de kast. De machine zit ik knoien meer Marge Veegs. Ja, het heeft hem nu maar niet zo'n onschuldig gezicht. Spijt me, hier voor, Garnet. Ik wil kijken of het ging, maar het ging niet. Dus je hebt de interlinie veranderd. Ik heb aan een wieltje gedraaid en dat gaf toen een klik. Oh, wacht, dan begrijp ik dan. Ik oh. dacht natuurlijk dat het zoiets als een muziekdoos was, hè? Dan je maar een knopje op in te drukken en dan rolde er vanzelf een prachtige minnebrief uit. Zo'n machine zou ze best eens kunnen uitvinden. Mijn brieven lijken toch allemaal op elkaar, vindt u niet? Hoe moet ik het weten? Moet u mij vragen? Oh, neemt u me niet kwalijk. Ja, je kunt je leven toch niet vullen met alleen briefjes tikken. Dus dacht ik dat u er wel liefdesgeschiedenissen op na zou houden. Meneer Oh, Banks! ik wil u niet beledigen. Ik had misschien uw liefdesgeschiedenissen beter niet te sprake moeten brengen. Ik hou er geen liefdesgeschiedenissen op na. Hoe dacht u, dus, zeggen, dat ik weet. Heus? O, oh, maar dan bent u verlegen, net als ik. Ik ben helemaal niet verlegen, hoe komt u erbij? Oh, vast wel. Daarom komen er in de wereld zo weinig liefdesgeschiedenissen voor. Iedereen zit te vol verlangen naar liefde. Het is de dringendste behoefte in ons leven. Maar we zijn verlegen, we durven ons niet te Zegt u nu zelf, juf Zou u toch niet alles voor willen geven om zonder vrees en vrij van schaamte te zijn? Nee, maar nou wordt u me toch echt te dol. Ach, zegt u toch niet zulke gekke dingen. Waarom durft u tegenover mij niet uzelf te zijn? Ik ben net als u. U? Moet ik een compliment voor mij of voor u betekenen? Houd toch op. Ik dwaal door het leven op zoek naar liefde en vind die in overstelpende hoeveelheden in de harten van anderen. Waarschijnlijk dan om wil vragen, dan smoort hij afgrijselijke verlegenheid met de woorden in de mond en slaat me met stomheid. En dan zie ik hoe de liefde die ik zo erbarmelijk verlang wordt verdaan aan. Honden en katten en troetopballers is die er wel om durven vragen. Je moet er om durven vragen. Liefde is als een geest. Je moet eerst tegen haar spreken en pas dan kan ze je antwoorden. De wereld zit boerder vol liefde die niet liever zou willen dan spreken, maar ze durft niet, want ze is verlegen. Dat is de grote tragedie in het leven. Nou, mensen die kwijt bedoelingen hebben, komen nog alles over die verlegenheid heen? Oh. Mensen met kwaaie bedoelingen, die kennen geen schaamte. En daarom durven ze om te vragen. Ze durven het een ander aan te bieden, omdat ze niet bezitten. Maar wij, juffrouw Karnik. Wij die liefde te geven hebben en die niets liever zouden willen... dan onze liefde met die van een ander laten samenvloeien. Wij kunnen geen woord uitbrengen. Luister eens, meneer Mouchepungs. Als u nou niet ophoudt met zo raar tegen me te praten, dan ga ik de kamer uit. Het is niet netjes. Niets dat de moeite van een bespreker waard is, is ooit netjes, juffrouw ik begrijp u niet. Wat, wat moet ik het dan over hebben? Nou, onverschillige dingen? Het weer, bijvoorbeeld. Zou u over onverschillige dingen kunnen praten. als u een kind hoorde huilen van de honger? Nee, natuurlijk niet. Nou, precies. Zo kan ik niet over onverschillige dingen praten. als mijn hart het uitzicht van de honger. Houd dan uw mond. Ja. Daar komt het altijd op neer. Zwijg. Maar leggen we daarmee ons hart het zwijgen op? Oh, ik kan echt niet werken als u zo tegen me praat. Het gaat u natuurlijk totaal niet aan. Mijn hart het uitschreeuwt of niet. Maar als ik wilde, dus zou ik u wel het een en ander kunnen vertellen. Oh, dat hoeft niet. Ik wist het al. Hoe oh, denk eraan. Als u het iemand vertelt, ontken ik het. Dus u durft het hem niet te zeggen. Hè? Wie? De man van wie u houdt. De hulppredikant, meneer. Mil, misschien wel? Oh, meneer Mil, nogal een mooie om je hart aan te toeliezen. Dan nam ik u nog liever. Oh nee, oh nee, dat moet u uit uw hoofd zetten. Het spijt me, maar... Oh, maak u maar niet ongerust door. U bent het niet. Het is niet een uh, bepaald iemand. Oh, ik begrijp het. U zou kunnen houden van iedereen die daartoe bereid is. Iedereen die maar wil. Nee, zeker niet. Maar ziet u me wel aan. Het heeft geen zin. U wilt er toch niet op een hart te roven Wacht u dan tot Dominik komt. Je hebt er vast wel van terug. Hij spreekt veel beter dan u. Hij praat er zo onver. U begrijpt het? Dat begrijpt u? Hoe geheim. Is het mogelijk voor een vrouw om van hem te houden? Nee, maar. Nee, ik moet het niet. Ik kan het me niet voorstellen. Ik hoor bij hem alleen maar holle frases, strome gemeenplaatsen. Soms kunt u toch niet lief hebben? Ik begrijp niet wat u doet. Hoor je wel uw lief? Oh. Is het mogelijk voor een vrouw om van hem te houden? Ja! Wat is er met u? O, gelukkig, er is een zin van ze. Zo, zo, nou zien is eens hoe ze nu lot overlaten. meneer je Laat mij u er maar gezelschap houden. James is in de eetkamer met een deputatie op bezoek. <laughs> en ken die hem boven de een op les. Dat ze wat alle geweld wat bijbrengen. <laughs> dat zal u wel krap vervelen om maar zo in uw eentje te zitten... met alleen dat die pisto's tegen te praten. Maar gelukkig heeft hij dan niet uw de conversatie om van te genieten. Ik had het niet tegen u, jonge dame, voor zover als ik weet. Nee, natuurlijk niet. Tegenover mij gelden heel andere manieren dan tegenover meneer Marsbanks. Dat spreekt. Meneer Marsbanks hebben in elk geval een goede opvoeding genoten... en kent zijn plaats. Wat meer is dan je van menig een kan zeggen. Dan is het maar goed dat hij er in dit onopgeboede gezelligheid gaat bij. Oh, kijk nou, vervelende briep bedurven. dat ik er over overnieuw gaan piepen. De vervelende oude zwetskop. Vervelende oude zwetskop? Bedoel je mij er soms mee? Hoe haal je het in je hersens? Daar zeg je meer van horen, juffie. Wacht maar tot wat ik je patroon verteld heb. Ik zal je leren. Nee, hou je mond maar. Je hoeft nog geen zoete broodje met te bakken. Ik zal je leren wie ik ben. Nee, die maar geen noticie van de meneer Maatsbanks, dat is er niet waar. Ik geloof niet dat je voor Guinef het zo kwaad bedoeld heeft. Nou, ik hem maar van wel. Venedig u toch niet om nog noticie van het te nemen, meneer Maatsbanks. Oh, dat is voor mij. We kennen je missen als kiespijn. <tus> Zo meneer Maatspens, nou het toch met de twee om elkaar zijn... waar ik u vertrouwen en vriendschappelijke raad geven. Tegen de meeste mensen begin ik er niet eens aan, maar ja, u bent ook niet iedereen. Hoe lang kent u mijn schoonzoon James eigenlijk al? Een, een paar maanden, geloof ik. Hebt u nooit iets, iets eigenaardigs aan hem opgemerkt? Nee, ik dacht ze niet. Dat is juist het gevaarlijke eraf. Nou dan. Hij is gek. Gek. Gek als een uil. Wat denkt u dat hij deze eigenste kamer tegen mij gezegd heeft? Wat dan? Hij zegt tegen me: zo waar ik u voor u sta. Zegt hij tegen mij, ik ben gek en jij bent een schurk. Ik een schurk, dan vraag ik u. En toen gaf hij me nog een hand over de grootste zaak van de wereld. was. Nou, zeg je nou zelf, is zo iemand soms goed bij zijn verstand? Daar komt hij. Houd u maar goed in de gaten, dan zal u het zien. Ah, dag, James. James, jongen, het spijt me. Maar nou, ik moet wel bij je komen beklagen. Ik hmm. doe het niet graag, maar ik voel dat mijn plicht is en mijn recht. Wat is er nou? Die typje vrouw van jou hebt haar eigen zo laten gaan dat ze me uitgescholden hebt voor lelijke oude zwetskop. Oh, oh, oh, oh. Dat is ook typisch iets van Frossi. Die slapt er ook wel van alles uit. Dacht je dat ik nog van een meisje als haar laat Welgevallen. Wat een onzin. Trek het u niet aan, wat kan het u schelen? Het kan toch niet schelen, daar sta ik boven. Nou dan, laten we er verder geen woord aan vuil maken. Huh? Hoe laat gaan we naar eten, James? Hm. Nou, dat duurt, denk ik, nog wel een paar uurtjes, ja. Geef me dan maar een mooi leesboek, James. Dan kan ik me eigenlijk zo lang daarmee van maken. Wat voor boek? Iets stichtelijks? Nee, nee, alsjeblieft niet. Nee, hm. nee iets gezelligs, een boekje om de tijd mee door te komen. Dank je, James. Oh, uh, Candy, daar komt jullie zo gezelschap houden. Haar leerling is weg, ze is alleen de lampen nog even aan het vullen. Maar daar maakt ze de handen mee, vrouw. Dat zal ik wel voor doen. Dat zou ik me niet doen als ik jou was. Ze zou je alleen maar vragen mijn schoenen te poetsen. Om mij de moeite te besparen het morgenochtend zelf te doen. Hou Doe je tegenwoordig geen meid meer op, nou, Ja, zeker wel, maar die is geen slavin. We helpen allemaal een handje mee. Het is een kwestie van indeling. Prost en ik was s morgens de ontbijtpoel af terwijl we de dagindeling bespreken. Als je het met z'n tweeën doet, is het zo gebeurd. Dacht u dat elke vrouw zo'n toegewijd lastdier voor u was als je vervaar? Daar heb je gelijk aan, meneer Marchbanks. Het is een lastig dier. Marge Banks. Ja. Hoeveel personeel heeft jouw vader? Oh, dat weet ik niet. Zoveel dat je niet eens weet. Als er een grof karweitje te doen is, dan bel je even en laat het een ander opknappen. Of niet soms. U belt niet eens en in de keuken staat uw vrouwen handen te bederven... ...terwijl u er hier op uw gemak mooie frases over laat rondklinken. Bravo! Zo mag ik het leren. je mooi te razen, James. Eugene, als jij bij ons blijft, moet jij voortaan de lampen maar voor je rekening nemen. Ik blijf alleen op voorwaarde dat u me al het vuile en zware werk laat doen. Heel redelmoedig aangeboden. Maar dan wil ik toch eerst wel eens zien hoe je het doet. James, jij hebt het niet zo best gedaan in de huisart. Wat heb ik dan nou gedaan, lieveling? Of liever gezegd, wat heb ik dan nou niet gedaan? Mijn afhandsborstel is gebruikt om de kachel mee te poetsen. Oh! Wat is er, Eugene? Voel je niet goed? Ik, ik groeide alleen maar. Wat? Heb je dan een eens vaker last van meneer Marchbanks? Dan moet je toch nee. eens dan laten kijken. Oh, nee, papa. Dat is alleen maar dichterlijk, bedoel ik niet waar, Eugene? Oh, zeg dat dan. Neem me niet kwalijk, meneer Marchbanks. Was het om het afhandsborstel Wou je mij soms een nieuwe geven met een ivoren handvat vol edelstenen? Nee, liever een boot. Om weg te zeilen naar een wereld waar de lampen sterren zijn... en niet elke dag met olie hoeven te worden gevuld. En waar je alleen nog maar lui, zelfzuchtig en nutteloos hoeft te zijn. Hey James, hoe kan je nou zo ineens bederven? Ja, lui, zelfzuchtig en nutteloos. Dat is hetzelfde, dat is vrij, gelukkig en ontspannen. Verlangt niet iedere man dat voor de vrouw die hij lief heeft? Maar nee... Hier in de kamer klinken de holle frases en in de keuken wordt dan de afwas geploeterd. Hij poetst de schoenen, Eugene. Nu zul jij dat morgen moeten doen, omdat je dat over hem gezegd hebt. Je praat dan over schoenen. Als je alleen maar kunt dromen van in schoonheid blootvoets over de aarde te gaan. Oh, ik zou hier in de buurt op blootvoeten waarschijnlijk wel wat opschudding veroorzaken. Doe <tieden> alsjeblieft ken van die, die rare dingen. Dat kan alleen in maand, niet tegen. Straks krijg hij veel last van de dichterlijke gruwelen. <tieden> Betaald antwoord, dominee. De jongen wacht. Hm? Maria vraagt of even de keuken wil komen. De uien zijn gebracht. Ja, uien? Ja, uien. En niet eens zilver uitjes, maar van die lelijke grote grove. Je mag me helpen om ze te snijden. Kom maar. Candy moest toch niet zo omspringen met zo'n jongen van hoge adel. Ze gaat veel te vrij met hem om. Zeg, dat is, James. Heb je wel meer last van die aanvallen? Dat weet ik niet. Hij praat anders aardig, zomaar van die dichtelijke woorden. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Daarin aard, ken die naar mij. <laughs> ik moest toch al sprookjes vertellen toen er maar een peuteltje van zo groot was. Oh ja, is dat zo? Bedacht u die sprookjes zelf? Ik had nooit gedacht dat u dat in u had. Ja, u schijnt zo'n voorkeur voor meneer Marchbanks te hebben. Nou, kan u beter van tevoren waarschuwen. Hij is gek. Wat? Hij ook al? Nou, in ieder geval niet normaal. Ik ben er net voor de binnenkwam zo van hem geschrokken. Heb je niet gemerkt wat een vreemde dingen die af en toe zegt? Oh, nou begrijp ik hoe je in die dichtelijke gruwelen komt. <laughs> het is een mooie boel hier en lijkt wel een compleet gekke huis. Met er maar een paar normale mensen ertussen. Ja, wat zou het erg zijn als er ook nog iets met u gebeurde? Hm? Hou jij je brutale opmerkingen voor je mij ziet. En zeg tegen je patroon dat ik even de tuin in ben om uh, mijn pijpje te roken. Ik ga even een loopje maken in de achtertuin, James, om mijn pijpje te roken. Is schoonvader uitgeschroen? Ik oh, heb oh, oh, niet kwalijk. Ik, oh, ik heb het niet na. Nou, het is toch een vervelende oude zwets, Of niet soms? Ja. <laughs> Oh. Waar is Eugene? Die snijdt uien in de bijkeuken. Werkelijk. Kom eens hier, hm? Kijk eens aan. Nee, draai je gezicht met mij op lief. De jongen ziet er niet goed uit. Heeft hij weer te hard gewerkt? Niet harder dan anders? Hij ziet er bleek en grijs en moe uit. Kom, voor vandaag heb je genoeg geschreven. Laat Plossie dat nou maar afmaken en kom wat met mij zitten praten. Maar ik heb, ik heb... Nee, er moet met mij gepraat worden. Zie je wel? Je begint er meteen beter uit te zien. Waarom ga je dan ook iedere avond op uit om lezingen en debatten te houden? Ik heb hier nauwelijks één avond in de week voor mezelf. Natuurlijk is alles wat je daar zegt heel waar en goed. Maar hm? wat heeft dat voor nut als ze daarna toch precies het tegenovergestelde doen? Nou. Nee, nou is onze eigen gemeente. Waarom komen zij iedere zondag naar je preek luisteren? Alleen maar omdat ze dagen van de week zo ontzettend druk hebben gehad met geld verdienen, dat ze de zevende dag wat eens weer uitrusten. Om daarna met frisse moed opnieuw te beginnen met nog meer geld verdienen. Nou, je weet heel goed dat ik ze daarover vaak ongenadig onder neem. En als ze dan alleen maar naar de kerk komen voor rust en ontspanning, waarom zoeken ze dan niet iets amusantes wat nog minder moeite kost? Liefje, jij praat zo prachtig dat ze net zo graag naar jou luisteren als naar je beschouwde. Waarom dacht jij dat de vrouwen zo enthousiast zijn? Kupita. Ja, dommer. Ik weet het wel. Jij denkt dat het vroomheid en belangstelling voor je socialisme is. Maar als dat zo was, dan zouden ze proberen daarnaar te leven. In plaats van telkens alleen maar te komen luisteren. Ze leiden allemaal aan Plossie's kwaal. Plossie's kwaal, wat bedoel je? Ja, Plossie en alle andere secretarissen die je ooit gehad hebt. Waarom verwaardigt Possy zich de aardappels te doen en aardappels te schillen... ...en zich op alle mogelijke manieren uit te sloven voor een lager salaris... ...dan ze om een gewoon kantoor kan te doen? ...omdat ze verliefd op je is, James. Ze zijn allemaal verliefd op je. En jij bent verliefd op je preken... ...omdat jij zo mooi spreekt. Schuwelijk ontluisterend cynisme, Candida. Of maak je een grapje? Of... Maar dat is niet mogelijk, hè? Ben jij jaloers? Ja. Af en toe ben ik dat wel een beetje. O op oplossing. Op Oh, nee. nee, niet op iemand, maar wel voor iemand. Iemand die niet zoveel liefde krijgt als hij wel zou verdienen. Bedoel je mij? Ja <laughs> nee? Jij wordt al meer genoeg door iedereen voor Nee, ik bedoel Eugene. Eugene? Er zit iets onrechtvaardigs in. Dat alle liefde naar jou uitgaat en niets naar hem. Terwijl hij er veel meer behoefte aan heeft dan jij. Wat is het? Had ik dat niet mogen zeggen? Ja, natuurlijk wel. Je weet dat ik je volkomen vertrouw, hè, Candida? Oeh, wat een ijl, hè? Ben je zo zeker van je staan, maar charme? Ik heb geen moment aan uiterlijkheden gedacht, Candida. Ik bedoel je morele besef en je aantastbaarheid. Daar heb ik vertrouwen in. Ik had een vervelende, ongezellige dingen tegen me, James. Jij bent een echte dominee, op en top. Dat zegt Eugene ook. Eugene heeft altijd gelijk. Ik ben hoe langer hoe meer voor hem gaan voelen, die tijd dat ik weg was. Weet je, het? Hij heeft er zelf geen flauw vermoeden van, maar hij is hard op weg om dodelijk verliefd op mij te worden. Heeft hij er zelf geen flauw vermoeden van? Geen idee. Nee. Eef dat niet weten, als hij volwassen en ervaren is zoals jij, dan zal ik begrijpen dat ik het geweten heb. Vraag me af wat hij dan van me zal denken. Geen kwaad, Candida. dat. Het hoop en vertrouwt met helemaal naar geen kwaad. Dat hangt nog je vanaf? af? Ja, van hoe het hem in het leven zal gaan. Van hoe hij de liefde zal leren kennen. Ik, ik, ik bedoel van het soort vrouw dat hij ontmoet. Ik, ik begrijp je niet. Als een goede vrouw is, dan zal ik hem vergeven. Vergeven? En stel dat hij tegen een slechte vrouw aanloopt. Zoals het vaak gebeurt vooral bij mannen als hij die in alle vrouwen engelen zien. Stel dat hij de waarde van de liefde pas ontdekt. Maar dat hij zich er in zijn onwetendheid van heeft vergooid. Zal ik me dan nog vergeven, denk je? Je wat vergeven. Begrijp je? dan. Ik bedoel of u me zal vergeven als ik hem aan een ander heb overgelaten. Terwille van mijn morele voor mijn of wat je dan net ook allemaal zei. Oh James, wat begrijp je toch weinig van als je het over je vertrouwen daarin hebt. Ik zou dat alles even bereidwillig afstaan als mijn sjaal aan een bedelaar die sterft van de kou. Als er niet iets anders was dat me weer hield. Vertrouw liever op mijn liefde voor jou, James. Want als die verdween, dan zou ik niet veel meer om jouw preken geven. Dat zijn alleen maar holle frases waarmee je jezelf en anderen dag aan dag bedriegt. Zijn eigen woorden. Van wie? Van Eugene. Zie je wel, hij heeft altijd gelijk. Hij begrijpt jou, hij begrijpt mij, hij begrijpt Plossy En jij, lieve ding. jij begrijpt niet. Ken die daar. Ik had me beter mes in mijn hart kunnen steken dan ineens een zoen te geven. Liefling, wat hey, lieveling, me niet aan. James! Wat is er gebeurd? Alleen maar dit. Of jij had vanmorgen gelijk. Maar kandidaat is gek. Wat? Zij ook al? Nee toch? Oh, jij bent alleen maar beledigd. Is dat anders? Het komt alleen maar omdat James mij geleerd heeft zelfstandig te denken. Dat gaat allemaal prachtig, zolang ik over alles precies hetzelfde denk als hij. Maar, als ik eens een andere mening ben toegedaan, zoals daarnet... Ja, kijk nou toch eens naar hem. <laughs> kijk nou toch. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, dat is waar, Kees. Ik trek wel in zo'n plechtig gezicht als anders. Oh nee, dat zal wel. Neem me niet kwalijk. Ik had er iets op, willen maken. Nee, wel, wel, wel. Zo, Eugene. En waarom kijk jij zo bedroefd? Hou je nog na van de ui? Nee, omdat u hem zo breed behandelt. U hebt hem verschrikkelijk pijn gedaan. Ik voel zijn pijn in mijn eigen hart. Ik weet dat u er niets aan kunt doen en dat het vroeg of laat moest gebeuren. Maar ik kan niet zien dat u hem zo luchthartig martelt en kwelt. Ik, James, martelt? Dat is een onzin, Eugene. Wat een belachelijke overdrijving. Ga gaan nou eens op met dat werverschat, dan komt het maar wat zitten praten. Dat kan ik niet, ik kan alleen maar preken. Ja. Nou, kom nou wat zitten preken. Doe alsjeblieft, Candy, dat ja, hebben we daar niet aan beginnen. Dag mevrouw, hoe maak je het? Ik kom juist van Matthijs Schilders, ze zijn in alle staten over uw telegram. Wat heb je dan getelegrafeerd, James? Meneer Morel die had vanavond voor ze zullen spreken. Ze hebben een grote zaal afgehuurd en een heleboel geld uitgegeven aan aanplatbiljetten en drukwerken. En nou ineens komt er een telegram dat meneer Morel verhinderd is, ze weten zich geen raad. Je een spreekbeurt afgezegd? Dat is nog het eerst van zijn leven. Waarom niet, Candy? Kendi... Daarna hebben ze nog een telegram teruggestuurd of ze zich niet willen bedenken. Heeft u dat niet ontvangen? Dat heb ik gekregen, ja. Met betaald antwoord. Ik heb geantwoord dat ik niet kan komen. Maar waarom niet? Omdat ik niet wil. Die mensen vergeten ook dat ik maar een, een, een mens ben... en geen spreekmachine die elke avond voor hun plezier kan worden afgedraaid. Ik wil ook wel eens een avond thuis zijn met mijn vrouw en met mijn vrienden. James, je moet je niet zo aantrekken wat ik over dat preken heb gezegd. En als je niet gaat, dan heb je morgen vast een slecht idee. Natuurlijk leggen ze veel te veel beslag op u, dat weet ik. Maar ze hebben overal rondgetelegrafeerd voor een andere spreker. En de enige die ze kunnen krijgen is de president van het Vrijdenkersgenootschap. Dat is een uitstekend spreker, wat willen ze wat meer? Tja, maar hij legt altijd zo de nadruk op de scheiding tussen christendom en socialisme. Hij zal alles wat we hebben opgebouwd weer niet doen Doe ja, James. ga maar maar. Dan gaan we allemaal mee. Uh, zeg, ik ken niet. Dan kunnen nog niet veel beter gezellig thuis meiselen. Dan wachten we rustig die paar uurtjes af tot hij terugkomt. U zult het op die lezing vast fijn vinden. We gaan allemaal op het podium op de ereplaatsen zitten. Oh nee, nee, nee. Daar zit dat, dat iedereen ons aan te graven. Ik, ik, ik ga wel achter in de zaal zitten. Wat is er Ze hebben het veel te druk met naar James te kijken om notitie te nemen van jou. Prossies, ken je. Ja. Prosties kwaal. We kennen hem. Ja. Prosties kwaal. Waar heb je nou over, James? Je forgot het wat betekent dat, meneer Mil, precies kwaal? Heb ze wat onder de leeën? Nou, ik weet het niet, maar ze deed toch al vriend. Ik geloof dat ze een beetje overspannen is. Wat? Zij ook al? Het is dan nummer vier? Ja, mee. Wilt u een telegram sturen aan het Matthäus dat het komt? Moet ze verwachten, toch? Doet u maar wat ik u zeg, ja? Goed, uh, u wilde geloof ik niet dat mij meegaan vanavond? Nou, nee, James, zo moet je niet opvatten. Zondag. Weet je. Oh, dat is dan jammer, want ik dacht u misschien de voorzitter zou willen ontmoeten. Hij zit in de commissie voor publieke aanbestedingen en heeft er nog wat invloed. Oh, maar daar ga ik dan zeker mee, James. Heb ik het nou met je? over die groot genoegen is om jou te horen spreken. Fijn. Juffrouw Garnet, ik wil dat u ook mee komt om wat aantekeningen te maken, tenzij u vanavond iets anders te doen heeft. Fijn. Lekker jij ergens ook mee? Natuurlijk. Dat gaan allemaal, James. Nee. Jij blijft thuis. En Eugene ook. Jullie blijven samen hier om jouw thuiskomst te vieren. Zo wil ik het. Jij moet thuis blijven, Eugene ook. Oh, maak je niet bezorgd. Er zal genoeg publiek komen. Jullie plaatsen worden wel ingenomen door mensen die we me nog nooit hebben gehoord spreken. wil jij niet terug mee, Eugene? Oh nee. Eugene is zo kritisch op het gebied van welsprekendheid dat ik mij misschien geremd zou voelen. Hij weet dat ik bang voor hem ben. Ik heb me vanmorgen zelf nog gezegd. Ik wil hem laten zien hoe bang ik voor hem ben. Door hem in jouw hoede te maar, weet ik begrijp het niet. Ik dacht wikker dat die niets begrepen, van niet? De grote lont is aangestoken en langzaam smeult het vuurtje verder tot wij de spanning tussen de verontruste echtgenoot en zijn onverwachte medeminaar zich zal moeten ontladen. De avond is gevallen. Men is vertrokken naar de bijeenkomst en Candida en Maatsfens zijn samen gebleven. Zo is de dichter ook. Een prins der hoge luchten. Op wijde wiekslag schutte een schutter en orkaan. Maar wil hij neer op aarde, spot en hol ontvluchten. Zijn reuze vleugelen beletten hem te gaan. Dat geeft het zo ongeveer weer. Elke dichter die ooit geleefd heeft, heeft die gedachte in een vers te je? Luistert u? Huh? u? hebt niet geluisterd. Oh jawel. Het is heel mooi. Ga door, Eugene. Hoe gaat het verder van die engel? Spijt me dat ik u verveeld heb. Oh, je wilt niet, echt niet. Ga door, Eugene, als je het gedicht van die engel had ik al een kwartier geleden uit. Ik heb er daarna nog drie of vier voor gelezen. Een me. Die pook met een wapen. Als uw man was binnengekomen had hij kunnen denken dat u hem had opgenomen omdat er geen zwaard tussen ons in ligt. Waarom zou er een zwaar tussen ons in liggen? Als ik een ridder van vroeger was geweest, dan had ik vanavond een getrokken zwaard tussen ons ingelegd. Ik begrijp je niet. Dat komt zeker door al die vers die je me heb voorgenomen. Uh, het doet er ook eigenlijk niet toe. Oh nee, uh, leg alsjeblieft neer je ding. Er zijn grenzen aan mijn bevattingsvermogen voor poëzie. Zelfs ze in het jouw vertegen. Ik ben er al meer dan twee uur bezig. Vanaf het moment dat James de deur uitging. Dan ik we even wat praten. Oh nee. Nee, dat is beter van niet. Uh, ik geloof dat ik maar een wandeling in het park ga maken. Onzin, het is al dan gesloten. Ik een beetje op de grond moeten me zitten praten, zoals dus je anders ook niet doet. Ik heb afleiding nodig. Nee. Ja. Komt dat? heb de hele avond ellendig gevoeld omdat dat ik het goede heb. En dan doe ik het slecht. Dan ben ik gelukkig. En nu voel je hier een door en doe je slecht voor dat ze bevinden. Trots op je wel. Pas op. Ik ben ouder dan nu. Ook al weet je dat niet. Mag ik iets heel ergs tegen u zeggen? Nee, maar je mag alles zeggen wat je oprecht voelt, wat je maar wilt, moet er niet doen. Zolang je maar geen houding aanneemt, of die nu ridderlijk, slecht of zelfs lichtelijk ligt. Ik hou je aan je eer en je oprechtheid. Hij zeg nu wat je zegt Ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen. Elk woord dat, dat me invalt heeft met een of andere houding te maken. Behalve één. En dat één is? Candida. Candida. Candida. Ik moet het nu wel zeggen omdat u zich maar roept op mijn eer en op rechtheid. Ik voel nooit iets verstandelijks als mijn vrouw, het is altijd Candida. Natuurlijk. En wat heb jij, Candida, te zeggen? Niets. Alleen dat ik uw naam duizendmaal wil herhalen. Voelt u niet dat daarmee elke keer een gebed tot u opstijgt? Dan maak je dat geluk. Ja, heel gelukkig. Dan is dat geluk. Verantwoorden. Wat wil je meer? Niet. Niets. Ik ben in het paradijs waar niets meer te verlangen van. Ik hoop niet dat het stoor. Geef, oh, James, maak je jou wat schrikken. We waren zo in ons gesprek verdiep dat ik de huisleutel niet heb gehoord. Hoe is de vergadering afgelopen? Heb je goed gesproken? Beter dan ooit. Ah, prachtig. Er zijn anderen. Oh, die zijn ver voor me weggegaan. Het duurt een tijdje voor ik weg kan komen. Zij zijn, geloof ik, ergens gaan soperen. Oh, mooi, dan kan Maria naar bed gaan. Ik zal er even gaan weg. En? En? Heb jij mij iets te zeggen? Hoogstens dat ik mijn binnenskamers belachelijk heb gemaakt terwijl ik dat buitenshuis deed waarschijnlijk niet op dezelfde manier. Of? Precies dezelfde manier. Met een brave borst uit de net als... Toen u het heroïke besluit nam me met Candida alleen te laten. Candida? Ja, zo ben ik al gevorderd. Oh, maak u geen zorgen. Heroïke besluiten schijnen aanstekelijk te werken. Dus heb ik me plechtig voorgenomen uw afwezigheid... geen woord te zeggen dat ik een maand geleden niet in uw wijze heb gezet. En heb je eraan gehouden? ging vrijwel vanzelf? Tot een minuut of tien geleden. Daarvoor had ik het tot op... gek toe gedichten voorgelezen van mezelf, van anderen om een gesprek te vermijden. Ik stond aan de poort van het paradijs en weigerde mezelf de toegang. U heeft geen idee hoe heroisch dat was en hoe intens onderhagen. Maar toen. Tja, toen kon ze al dat voorlezen niet langer verdragen. En ben jij die poort toen eindelijk genaderd? Ja. Dan spreek ik me op, man. Zie niet wat het voor me betekent. Toen veranderde ze... in een engel met een vlammend zwaard dat zich tegen me keerde. Zodat ik niet binnen kon gaan. En de poort naar het paradijs veranderde in een poort naar de hel. Ze heeft je dus teruggewezen. Nee, ezel omdat ik nog nooit kunnen weten dat het een paradijs was geweest. Ach, je bent het niet waard om in dezelfde wereld te leven als zij. Dacht je dat je jezelf verhieft om mij te verkleinen, Eugene? Alweer zo'n parel van welsprekendheid. Ik raak zo langs van uitgekeken op die preekschablonen van u. Ik geloof dat ik het zelf nog beter zou kunnen. Nee, ik zou willen weten wie de man is met wie daar ooit getrouwd is. Ik bedoelde, de echte man die ergens onder dat plechtige pak verborgen moet zitten. De man aan wie Candida ooit haar hart heeft gegeven. Wat ik zou willen weten is hoe u het vlammend zwaard het getotseerd, dat mij heeft tegengehouden. Waarschijnlijk omdat ik niet na tien minuten werd gestoord. Wat? Een mens kan tot hoge toppen stijgen, Eugene. Maar lang blijven kan hij dan niet. Dat is niet waar. Hij kan er eeuwig blijven, want daar ligt de kern van zijn bestaan. Waar zou ik anders mijn werkelijke leven moeten slijmen? In de keuken. Uien snijden en lampen vullen. Of op de kansel aan de afwas zielen? Oh, inderdaad, ja. Daar ben ik de kern van mijn bestaan genaderd. Daar heb ik het recht gewonnen om haar lief te hebben. Ik heb het me niet wederrechtelijk rechtelijk toe te eigenen en daarmee andermans geluk te stelen. Nee, u zult die zaak waarschijnlijk net zo keurig hebben afgehandeld alsof u een pond kaas kocht. Maar ik kon alleen maar bij haar aankomen als een bedelaar. Die sterft van de kou en om haar sjaal vraagt. Ja, dat u ja. voor het citaat. Een verkleumde bedelaar die om haar sjaal vraagt. Maar die heeft je geweigerd. Ze heeft me niets geweigerd. Wat? Ze heeft me alles gegeven waar ik om vroeg. Haar sjaal, haar vleugel. Rob, en... met die dichterlijke van. Zeg oh. me de waarheid. Haa, je gang, Morel. Zij brengt mijn kleren wel weer in orde net als vanmorgen. Pas op je woorden, kerel. Of heb jij eens reden om zo dapper te doen? Ik ben u niet bang meer. Vanochtend had ik een hekel aan u en kon ik niet velen dat u me aanraakte. Maar toen u vanmiddag zo breed behandelde, zag ik dat u van haar houdt. Dus bent u mijn vriend. En mag u me beurgen als u dat. Als het verwaardig is Als dus jij een je menselijke gevoel in je hebt, zeg maar wat er gebeurd is tijdens mijn opwezigheid. Ja, wat er gebeurd is... Ik ziet u het vlammen zwaar. Goed goed in gangbare taal. Ik was zo bevangen door mijn liefde. Dat ik niets anders verlangde dan het geluk van zo'n liefde hebben. En voor ik weer naar de aarde was afgedaald, kwam u binnen. Het is dus nog onbeslist. rampzalige onzekerheid. Rampzalig? Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Ik wil niets liever dan haar geluk. Haar geluk? Als ze zo dwaas is om mij voor jou te verlaten. Wie zal het dan beschermen? Wie zal haar steunen? Wie zal voor haar werken? Wie zal een vader kunnen zijn voor de kinderen? Die onzin vraagt ze zich totaal niet af. Ze heeft zelf iemand nodig om voor te werken, te beschermen en te steunen. Iemand die haar kinderen geeft om voor te werken, te beschermen en te steunen. Een volwassen man die weer kind geworden is. En die man, die man die ben ik. Die ben ik! U begrijpt niks van hoe een vrouw is. Roep er binnen. Roep er binnen en laat er kiezen. Ik voel je in vrede van uit je zien. Oh, we houden een wedstrijd in het en Ik ben aan de win in de hand. Je hebt hem zitten ergeren. Dat wil ik niet hebben. Eugene, versta je me? Ik wil niet dat je nare dingen tegen hem zegt. Daar zal ik mijn jongen tegen beschermen. Beschermen? Wat heb jij tegen hem gezegd? Niet. Oh, nee. Niet. Ik zal hem wel met rust laten. Met rust laten, jij vleeshoofd! Eugene, laat mij maar begaan. U bent toch niet boos op me? Ja, dat ben ik wel. Erg boos. Ik voel er zelfs veel voor om jou de deur te wijzen. Kan, Kenny, dat kan. Ik kan best voor mezelf opkomen. Ja, natuurlijk, lieverd. Maar ik sta niet toe dat iemand jou te komt. Ik ga al. Nee. Ik kan je op dit uur van de nacht niet de straat opsturen. Schaam je. Je hebt je heel misselijk gedragen. Ik sterf liever duizend doden dan nu één moment verdriet te doen. Ja, daar hebben we nogal wat over. Lieveling, dit soort ruzie is onwaardig. Dit is een zaak van mannen onder elkaar... Dus ben ik de aangewezen persoon dit op te lossen. Mannen onder elkaar? Noem je dat een man? Je bent een schandalige kwajongen. Kwajongen? Goed. Maar dan is hij de oudste en hij is begonnen. Dat geloof ik niet. Ben jij begonnen, James? Nee. Kom nou! Hij is begonnen vanmorgen. Vanmorgen? Maar wat je verder zegt is waar. Ik ben de oudste en ik hoop ik de sterkste van ons beiden. Dus moet je deze kwestie gewoon aan mij overlaten, Candidaat. Ja, natuurlijk, schat. Maar wat was er dan vanmorgen? Ik begrijp het niet. Dat hoef je niet te begrijpen, lieveling. Ja, maar... Wat vervelende ze allemaal. Ze is boos op me. Ze kan me niet meer uitstaan. Waar moet ik beginnen? De Eugene, mijn hoofd loopt om. Ik ga direct nog gillen van het lachen. Oh, nee, alsjeblieft niet. Wat denk je dat u een zenuwtoeval krijgt? Dan krijg ik er weer de schuld van. Meneer Morel, mijn oprecht gemene complimenten. Wat een schitterende, geïnspireerde toespraak heeft u gehouden. U heeft u zelf overtroffen. Hij haalde de woorden uit de mond, James. Ik ben erbij wakker gebleven door het laatste woord. Toe. Waarom niet, Juffrouw Garnet? Ik heb niet op u gelet. Ik had het te druk met aantekeningen maken. O, Juffrouw zo snel ging het toch niet? Ja, het ging veel te snel. U weet toch dat ik niet vlugger dan 90 lettergrepen per minuut kan? Trek het u niet aan, hè? Zijn jullie gaan soeperen? Ja, meneer Beurtjes was zo vriendelijk om ons een prachtvolle van souper aan te bieden in een chic restaurant. Oh, het was de moeite die meneer Mel. Het deed me genoegen u aan mijn tafel te zien. We hebben champagne gedronken. Had ik nooit eerder geproefd. Ben er helemaal duizelig van. Een souper met champagne? Dat is geen kleinigheid. Was dat grote gebaar aan mijn welsprekendheid te danken? Aan uw welsprekendheid en aan meneer Beurtjes een goede hart. En wat is die voorzitter, ook een alleraardigste man, hij heeft met ons meegesoupeerd. Ah, de voorzitter. Nou begrijp ik het. Wie een warme kwast. Oh. Jullie kennen de regels van het huis. Geen alcohol. Lieveling, je bent de laatste. Ze hebben allemaal champagne gehad. Frosty heeft haar gelofte verbroken. Je wil ons toch niet vertellen dat je champagne hebt gedronken? Jazeker. Ik ben wel geheel onthouden van bier, maar niet van champagne. <laughs> ik hou niet van bier. Is er nog post te beantwoorden, Dominique? Nou, vanavond niet meer, Juffrouw Garnet. Goed. Dan ga ik maar. Dat rust allemaal. Wel rust, Juffrouw. Zal ik u liever even wegbrengen, Juffrouw Garnet? Nee, dank u. Ik vertrouw mezelf vanavond naar niemand toe. Hoe ik wou dat ik niet zoveel van dat spul gedronken had. Spul, hoor dat nou! Pommerie en faflicot van 12 shilling de fles. Ga ja, er snel achterna, Lexie, zorgt dat ze goed thuis komt. Ja, maar ik bedoel, als ze nou begint te zingen op straat of zo... Daarom kan je dat beter naar huis brengen. Hey, ja, Lexie, daar doe je ons een groot plezier mee. Het is blijkbaar mijn plicht om te gaan. En ik hoop dat het niet nodig is. Goedenacht, mevrouw. Goedenacht allemaal. Ach, die jeugd van tegenwoordig kan niet met drinken zoals vroeger. Kom, het wordt mijn tijd ook eens. Doet u misschien het genoeg eentje met me op te lopen, meneer Maats Banks. Ja, ik moet nodig dus. Nee, James, Ik ga het niet Nee, ik wil dat nog niet. Meneer Marchbanks legt weer ons plezier. Oh, best, dan ga ik maar eens afscheid nemen. Welterusten, James. Laten ze u een nachtlichtje bij uw bed geven, meneer Marchbanks. Dat kan misschien te pas komen als u zwakker mag worden met een aanval van uw kwaal. Welterusten. Dat zal ik doen. Eh. Welterusten, James. Eh. Blijf jij maar hier, schat. Ik help papa even in zijn jas. Oh, ja. Yes. Er komt vast een verschrikkelijke scène van. Werd u niet bang? Niet in het minst. Laten we het er niet op aan laten komen. Oh nee, Eugene. Het is nu ieder voor zich. Zij moet tussen ons kiezen. Heb je er spijt van? Ja. Heel leuk. Goed. Dan vergeef ik je. Ga dan nu maar als een lieve jongen naar bed. James en ik hebben iets over jou te bespreken. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Ik, ik kan niet weg, ik moet erbij zijn. Verder dan, Moral. Wat moet je me zeggen? Ik heb er niets anders te zeggen... dan dat ze mijn grootste schat op is... als ze werkelijk voor mij is. Dan kan je ons zien de dus bij dat wij denk ik... als dat alles is. Laat lacht niet uit. Er valt hier niets te lachen. Lach je ons uit, Candida? Ik hoop dat ik erom zou kunnen lachen. Maar ik zou ook wel eens heel kwaad kunnen worden. Oh, op, laten we daar niet mee doorgaan. Ik hoop dat dit niet als dreigement bedoeld is, kandidaat. Wees voorzichtig, James. Eugene, ik heb je gevraagd om weg te gaan. Ga je ook niet? Hij gaat niet. Ik wil dat hij blijft. Ik ga. Omdat u het me zegt. Zich... Wat? Heb jij niet gehoord dat James Wouter bleef? Hij is hiernaast de baas. Wees je dat niet? Met welk recht is hij hier de baas? Kind, ik zou niet weten met welk recht ik hier de baas zou zijn. Ik maak er ook helemaal geen aanspraak op. Weet jij dat? Oh, James. James. Ik vraag me af of jij het begrijpt. Nee, jij bent nog te jong. Ja. Goed, blijf dan maar. Je kunt er waarschijnlijk iets van leren. Nou, wat is het, James? Vertel het nog. Ik had je langzaam willen voorbereiden om misverstanden te voorkomen. Ja, natuurlijk, schat. Maar maak je geen zorgen, ik zal jou niet verkeerd begrijpen. Nou dan... Nou? Eugene heeft beweerd dat jij verliest op een bent. Nee, nee, dat is niet waar, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd dat ik u lief had en dat ik u begreep en hij niet. En het was niet dat dat van vanavond toe alleen waren. Op een ere woord, van was vanmorgen. Vanmorgen? Ja, daarom zat mijn boord geslur. Oh, James, heb je... Ik, ik ben opvliegend van aard, Candida. Ik vecht er genoeg tegen. Maar hij heeft beweerd dat jij me in je hart veracht. Heb jij dat gezegd? Nee! Dus James staat te liegen. Bedoel je dat soms? Nee, nee. Het was over de vrouw van David. En het was alleen toen ze hem voor de mensen zag dansen. Ja, dansend voor het volk, Candida. En hij dacht dat hij hun harten met zijn boodschap beroerde. Terwijl zij het alleen maar te kwaad hadden met... ...procies kwaal. Oh, probeer maar niet verontwaardigd te doen. Oh, wie? Eugene had gelijk. Hij had altijd gelijk. Je hebt het me vanmiddag zelf nog gezegd. Hij spreekt met een... ...kinderlijke verlichtheid met de tong van een slang. Hij heeft beweerd... ...dat jij hem toebehoort en... Niet ...mij. En ik ben terecht of ten onrecht gaan vrezen dat het waar is. Ik wil niet gekweld op twijfel... ...naast jou voortleven. leven. Ik wil me niet verlagen tot... jaloezie. Hij en ik... ...zijn overeengekomen dat jij... ...tussen ons beiden moet kiezen... Ik wacht op je beslissing. Zo, moet ik kiezen. Dus het is een uitgemaakte zaak dat ik aan een van jullie beiden moet toebehoren. Ja, je moet een beslissing nemen. U begrijpt het niet. Ze bedoelt dat ze alleen aan zichzelf toebehoort. Ja, dat bedoel ik. En nog een heleboel meer. Hm, mag ik misschien weten wat mijn heren en meesters mij ieder te bieden hebben? Want ik sta hier toch min of meer bij opbod te koop. Niet waar? Wat bied jij, James? Ken. Ik kan niet meer spreken. Die... Stop, dat is niet eerlijk. We moeten onze gevoelens toch buiten laten. Je hebt gelijk. Ik wil niet om medelijden smeken. Nee, wij niet? Ik ben dat ik je heb aangeraakt. Dus, wat heb jij te bieden? Ik heb je niet anders te bieden dan mijn kracht om je te beschermen, mijn oprechtheid om te vertrouwen, mijn vlijt en werkkracht voor je onderhoud. En mijn positie en aanzien voor je waardigheid. Dat is alles wat een man betaamt een vrouw aan te bieden. En jij, Eugene, wat bied jij? Een eenzaamheid? Zwakheid? Verkommering van mijn hart? Dat is een goed bod, Eugene. Nu weet ik dus waar ik tussen kies moet. Kritiek hart. Ik is de zwakste van de twee. Ik leg me bij je vonnest neer. Geef jij moet je dat ik verloren ben. Doe je mij, Candida? Laten we gaan zitten en rustig op het praten, als drie vrienden. Ik ga zitten, lieve Misschien herinner je je, als je me over jezelf vertelde, dat je in je jeugd weinig liefde hebt. Dat je knappe zusjes en je flinke broers de lievelingen van je ouders waren. Hoe ellendig je je voelde in eten. Dat je vader je zonder geld laat zitten om je weer zo snel mogelijk aan de studie en opslag te krijgen. Dat je het moet leven zonder warmte, of troost. Zonder ergens welkom te zijn of een te zijn. Eenzaam jongen. Ondermin en ondergeen. Maar kijk nou eens naar die andere jongen, hier. Mijn jongen. Van kind af aan verwend en verfoedelijk. Je zou voor de aardigheid bij zijn ouders een serie portretten zien van de heldeshuizes. James op een vachtje. De mooiste baby die ooit met of zonder vachtje is vertoond. James met zijn eerste schoolpleis. James als aanvoerder van zijn elftal. James in zijn eerste gekleed jas. James in alle denkbare, omstandigheden. Vraag James' moeder en zijn drie zusters dus, wat het gekost heeft om hem de moeite te besparen, ook maar iets anders te zijn dan knap, sterk en gelukkig. Ik heb er mijn lijven ondervonden hoe sterk hij is. Ik hoop dat hij geen pijn heeft gevoerd. Hoe knap hij is. Hoe gelukkig. Vraag eens wat betekent om en zijn moeder, en zijn drie zusters, en zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen te zijn. Ik heb een paleis van toegevendheid, liefde en welbehaag om hem heen gebouwd. En ik sta voortdurend op wacht om alle kleine, alledaagse zorgen buiten te sluiten. Ik maak het mogelijk hier als heer en meester te regeren. Alleen weet ik niet, ik kon hier dat net als vertellen, waarom het zo. En de dag dat ik er met jou van lag, als zijn enige angst wat er van mij zou worden. En om het te verlokken om bij hem te blijven, bood hij me zijn kracht voor mijn bescherming, zijn vleit voor mijn onderhoud, zijn positie voor mijn waardigheid zijn. O, oh, liefling, ik had een hele mooie volzin van je door een kruin bederven te zijn. Het is allemaal waar. Woord voor woord. Ik ben wat jij van mij gemaakt hebt met de arbeid van je handen en de liefde van je hart. Je bent mijn vrouw, mijn moeder, mijn zusters. Je bent alles wat ik aan zorg en liefde in dit leven ondervind. Ben ik voor jou je moeder en je zuster Nooit. Mijn rest de Je gaat toch niet zo goed weg, Kendida? Ik herken het uur wanneer het voor me slaapt. Ik kan niet langer wachten, ik moet gaan. Laat ah, je in vrede dan geen domme dingen doen, kandidaat. Hoe oh, is me niet, bang? Hij heeft geleerd om zonder geluk te leven. Ik heb geen geluk nodig. Het leven heeft meer te bieden dan geluk alleen. Ik sta mijn geluk van ganse harten aan je af. Dat je het hart van de vrouw die liefheb. Het liefde van God. wel. Eugene! Ik wil je nog iets zeggen. Hoe oud ben je? Zo oud als de wereld. Vanochtend was ik twintig. Nee. Wil jij om mij een plezier te doen? Een klein versje maken van twee zinnen die ik nu ga zeggen. En wil je nog beloven dat je die telkens als aan het bent, voor jezelf zo herhaalt? Zeg maar. Als ik dertig ben, zal zij 45 zijn. Als ik zestig ben, is zij 75. Over honderd jaar zullen we even oud zijn. Maar ik draag een groter geheim dan dat in mijn hart. Laat me nog gaan. De nacht buiten wacht al ongeduld. Oh, James. Maar het geheim in het hart van de dichter kennen zij niet.